Premier Rob Jette heeft vandaag meteen gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Dat deed hij al binnen de eerste uren van zijn premierschap. Jette heeft Zelensky ervan verzekerd dat Nederland-Oekraïne blijft steunen. Ook hebben ze afgesproken om elkaar snel te ontmoeten. In meer is wethouder Weerwag opgestapt. Vorige week kwam hij in opspraak. Hij zou zich intimiderend en dreigend hebben gedragen... tegenover verschillende raadsleden. Dat meldt Best. Daarom legt hij zijn werk nu neer. De wethouder laat weten dat hij zich scherp heeft uitgelaten en dat anders had moeten doen. Het gaat goed met supermarkt Aldi. Na jaren van dalende cijfers is het nu juist de snelste groeier onder de supermarkten. Dat komt onder andere omdat er flink geïnvesteerd is in de inrichting van de winkels. Daar zou Aldi volgens het Financieel Dagblad miljarden euro's aan besteed hebben. Door die herinrichting is het nu geen ongezellige dozenwinkel meer, maar vind je er meer daglicht, bredere paden en schappen die er aantrekkelijker uitzien. En de Nederlandse Olympiërs zijn weer thuis. Vanmiddag kwamen ze aan in Nederland en werden ze juichend onthaald. En dat voelde toch een beetje onwerkelijk, vertelt Femke Kok bij Eva. Natuurlijk via ja, social media en WhatsApp heb ik ook super veel berichten gehad. Maar echt als je hier komt dan merk je gewoon echt dat het heel erg leeft. En dat is alleen maar super mooi dat er zoveel mensen waren die ons zo warm welkom heten. Nederland eindigde uiteindelijk als derde met 20 medailles. En daarmee was het onze beste Winterspelen ooit. Het weer er nog van Weerplaza. Vannacht af en toe een bui en het koelt af tot de graad of 6. Morgen begint de dag grijs, maar later klaart het op en dan wordt het maximaal 13 graden. En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog één flitser gespot. Dat is op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. De hoogte van Woensdrecht, daar staan ze bij 242,2. Music. Joey van der Velde. Ik wil zo meteen even je onderbuikgevoel lenen. Wat vind je van het nieuwe liedje van Maxime en Babette? Laat ik je horen naar Marshmallow. Eerst Joël Korn. You, you, music, you, music, you better, you, better with you Oh my god, oh my god, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done,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 tells me to stop feeling feel I feel about us try to fight it but it's never enough. Really my, my heart is hurting it's more than bad crush. Cause i'm frozen in motion and my head tells me to stop. but my heart goes. Cause my heart goes.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 die liedjes uitgebracht en dan weet je gewoon dat het goed zit. Maar ik kan het ook echt helemaal mis hebben. Uh, want jij hebt het voor te zeggen in uh, Repeat of Niet. Glansrijk door naar de volgende ronde. Of kappen we er meteen mee vanavond. Dat zou natuurlijk ook uh, kunnen. Uh, de Vlaamse Maxime die heeft de handen in één geslagen met Babette. Nou, beide namen die ken je al. Misschien heel even je geheugen opfrissen. Uh, Maxime die ken je van deze samen met Hannah May. dat ja, wel. Maakt een liedje met Meteor. Nee, we niet meer als toen, En we niet meer als toen, we dan toch niet die een of een Goed voor respectievelijk twee top 40 hits. Beide goed in het maken van een ballad. En die stemmen, die kleuren volgens mij ook wel goed bij elkaar. Daarom is mijn vraag vanavond: is het voor jou een repeat of niet? Je mag het sturen in de Q-Music App. Motivatie mag, hoeft niet. Leuker nog, druk op het microfoontje en spreek wat in. Repeat. repeat.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 Het is van Maxime en Babette. en ja, Misschien is het wel de eerste keer dat je het liedje hoort. Uh, daarom is mijn vraag aan jou. Wat vind je er eigenlijk van? Vind je het fantastisch? Stuur dan een repeat. Vind je het helemaal verschrikkelijk? Dat kan natuurlijk ook. Dan stuur je niet. Thanks voor iedereen die een berichtje heeft gestuurd of wat ingesproken. Uh, nou, Even checken wat er allemaal binnen is gekomen. Uh, klinkt goed, repeat. Uh, Nicoline van der de Plastie heeft dat gestuurd. Uh, nu al een paar keer gehoord vandaag. Het zit in mijn hoofd. Het mag ook een repeatje zijn voor mij. Dat schrijft Milo van Houten. Repeat, repeat, repeat. Wauw, wat een topnummer van Michiel Boesten. Even kijken dan. Hupsakee weg ermee van Lydia Hissink. Een repeat komt er binnen van Lin van Zolingen. En ook best wel wat audio ingesproken. Uh, leuk, we beginnen even bij Bianca. Ik hou van deze combinatie. Voor mij een dikke repeat. Groetjes. Doe maar een repeatje. Voor mij een repeatje. Nou, nee. Doe maar een hele, hele, hele... Hele dikke niet. Ik heb hem nou een paar keer gehoord en ik vind hem gewoon steeds mooier worden. Ik vind het echt een dikke, vette repeat. Repeat! Repeat! Repeat! repeat. Even kijken hoor. Nee, niet voor mij. Een beetje klaar met dit soort nummers. Dat schrijft Samba Hendricks. Wederom repeat. En klinkt erg leuk. Een repeatje van Ben Kom. Ja, ik heb alles zo eens even zitten bekijken. En ik heb het overlegd met de jury hier aan de overkant. Uh, we hebben heel vaak repeat gehoord, maar er zaten toch ook wel heel veel nietjes tussen. Uh, dus de mededeling is vandaag... Repeat! Repeat! Maar wel hakjes over de sloot. Ja, ze hebben het zwaar, uh, Maxime en uh, Babette. Hij gaat in ieder geval door naar een uh, nieuwe ronde van Repeat of Niet. Morgen om uh, kwart voor vier bij de enige echte Bas van Nimwegen. Ja, en welk liedje zingt Steve van Lucas en Steve onder de douche? Ik vertel het je na, Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me.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 the bam Steve bij Q samen met Oaks en Love and Hold. Ik wil trouwens zo meteen iets opstarten. Het heet Kenteken Bingo. Speciaal voor alle bijrijders van uh, Nederland. die er ook maar een beetje uh, naast zitten. Ik ga een weergaloze quest, ga ik opstarten. Dat over een minuut of vijf. Uh, eerst nog even over Lucas en Steve. Als je aan de buren van Lucas en Steve vraagt. waar zijn die gasten nou fan van? Hoor je wel eens muziek? Als ze de ramen open hebben. Dan weten de buren van Steve, die weten het antwoord wel. Ja, die worden waarschijnlijk elke dag worden ze door Steve gewekt. Die houdt namelijk enorm van zingen onder de douche. En dan het allerliefste. I'm we're yeah. nou, ga, singing Queen in the Shower This Morning. Ja, gaat een beetje naar een keer. I'm we're singing Queen in the Shower This morning. Enorm fan van Queen. Dus denk aan Bohemian Rhapsody: of Don't Stop Me Now, of Somebody to Love. Ja, het zijn natuurlijk allemaal prima liedjes. En opeens zat ik te denken: zijn het niet ook prima liedjes voor een, voor een remix? Die zou je wel leuk kunnen remixen. Ik hoop dat ik iemand hiermee op een idee breng.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 Like fire. ik ga zo meteen David Geta draaien van uh, Nederland. We gaan een nieuwe ronde van kenteken bingo gaan we opstarten. Uh, dus voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Ik zeg nog even erbij. Voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. We doen alles veilig. Misschien ben je onderweg van of naar de sportschool. Of kom je net uit je werk. Uh, heb je een vriend bezocht. Ben je uit eten geweest? De bioscoop. Uh, het leuke van dit spel is, ik heb het over alle bijrijders van Nederland. Maar je mag ook uh, meespelen als je niet onderweg bent. Uh, misschien sport je zometeen wat juiste kenteken bij jou in de straat. Dat kan natuurlijk uh, ook. Het mag ook van alles zijn waar het kenteken op zit. Dus Brommer, Tractor, Rolschaats en zo verder. Als men rolt of rijdt, ik vind alles prima vanavond. Uh, het werkt als volgt. Ik ga je twee cijfers geven. Als je die weet te spotten in een kenteken... Uh, maak dan even een foto en gooi die dan in de Q-muziek. Wellicht ga ik je dan terugbellen voor waanzinnige prijzen. Oké, okay, nou, uh, ben je er klaar voor?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 Boek je vakantie nog zes dagen met korting. Ga naar Toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Ja, deze vond ik ook niet aankomen. De kenteken. Bingo! Er komen opeens reclameblokken uh, tussendoor. Uh, nou, welkom bij de commerciële radio. Uh, ja, we doen dus een kenteken bingo. Het werkt heel simpel. Ik ga je twee cijfers geven. Als je die weet te spotten in een kenteken: van een scooter, een brommer, een tractor of een auto, of wat dan ook. Als je ze weet te spotten in een kenteken, maak een foto daarvan en gooi die in de Q-music. Ik heb wellicht dat je zo meteen gaat bellen voor prachtige prijzen. Oké, okay, daar komen ze. Hè? De twee cijfers waar we naar op zoek zijn. Zijn een 3, en een 7. We zijn op zoek naar een drie en een zeven. Spot je een drie en een zeven, Maak een foto en gooi hem in de Q-Music app. Q-Music, Joey van der Velden. Met zometeen Taylor Swift, eerst David Ketta. Dit is gun, gun. Gaan. Q-Sounds better with you. We will find Impossible to time. Like oil. ...spelletjes voor alle bijrijders van Nederland. We spelen kenteken bingo-spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent... ...als je er een beetje naast zit op je telefoon of wat dan ook. Of ook gewoon als je thuis bent. Misschien sta je voor het raam en zie je het gezochte kenteken bij jou aan de straat. Dat mag ook gewoon. Uh, er wordt gefluisterd door Sanne628 en ze komt uit Tilburg. Goedenavond. Hoi. Hoi, ah, ja, ja, ik was het spel nog een beetje aan het uitleggen. Uh, voor iedereen die er net bij is, we zijn dus op zoek naar een kenteken. Weet je dat te spotten, gooi je een foto in de Q-muziek app. Uh, het kenteken moet wel twee cijfers bevatten. Een 3 en een 7. Nou, Sanne, jij ja, was er echt vlot bij. Ja, was ik makkelijk gevonden. Ja, wat, hoe, hoe snel zag je hem dan? Um, ja, ik heb er twee achter elkaar gezien. Dus ik heb er maar eentje gestuurd. Maar ja, ik reed bij mijn straat in en er stond er eentje. Oké. Okay. Dus... Nou, wat, wat, wat een mazzo. Waar, uh, waar kom je vandaan? Uit maar ik bedoel eigenlijk meer, waar, uh, wat heb je gedaan vanavond? <laughs> ah, ik kom van sport af. Oh, wat goed. Nou, wat, wat, wat laat nog dan. Ja, klopt. Waar uh, hou jij de motivatie vandaan om elke dag uh, te sporten of elke week? Ja, ik doe een hele leuke sport, dus dan, uh, dan blijf je wel ruim. Oh, nou dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk een goede tip. <laughs> uh, jij denkt eigenlijk alleen maar één ding. Ja, heb ik nou bingo? Is het nou een correcte bingo? Of... Uh... Hoe zit het? Ja, Even kijken, je zit te kijken in 3 en 7 in het kenteken. En uh, dat is een correcte bingo, gefeliciteerd! Yeah. Uh, nu denk jij, wat heb ik gewonnen? Jij krijgt een uh, kammetje ruitenwisselvloeistof van mij. Oeh, niet zo leuk. je ruitenwisselvloeistof van mij aanvullen. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag aan je? Uh, doen we nog een ronde of kappen ermee? Uh, ik zou nog een ronde doen. Oké, okay. roep dan eens een kleur. rood? Oké, okay, dan gaan we voor een uh, nieuw rondje kenteken bingo. We zoeken de 3 en een 7 in een kenteken op een rode auto. Spot je die, maak een foto en gooi hem in de Q Music app. Music, maximum. Maximum. The pyro you light the match too Dankjewel. Gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent jarig vandaag. Ik ben vandaag jarig. Ja. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Ik ga niet vragen hoe oud je bent geworden. Oh, dat zei je net al volgens mij. Maar... Oh, zei ik het al? Oh, ik zei het al. Ja, oh, ja. ja je zei het al. Oké, okay. in je voorstukje. Ja. Ik ga wel zo meteen ja. ga ik aan je vragen of je correcte bingo hebt. We spelen kenteken ja. bingo voor iedereen die er net bij is. Je kan het spelen als je onderweg bent, maar ook als je thuis bent. We zijn op zoek naar een 3 en een 7 in een kenteken op een rode auto. Evelien, ja. waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En hoe snel had je het juiste kenteken? Nou, het was eigenlijk puur toeval. We stapten in de auto vanaf uh, Schiphol en, uh, nou ja, parkeerplaats. Dus, en we hoorden een hey, kentekenbingo en 3 en een zeven. Dus wij dachten, oh, we rijden langzaam die parkeerplaats over. Er moet vast er wel eentje tussen staan. Ja, want, nou, ja En zo waar uh, vonden wij inderdaad een uh, kenteken met een 3 en een zeven. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ik ga zo meteen zeggen wat correct is. Hè. Ja? Want ja, Schiphol, waar kom je dan vandaan? Uh, we waren een weekendje in Praag. Och, wat heerlijk Evelien, wat een feestdag. Zeker. Dus je komt en uit Praag en je bent jarig... en je hebt ook nog een correcte bingo. Gefeliciteerd! Nou, <lacht> Mijn dag kan nu een stuk. <laughs> je krijgt van mij uh, ruitenwis maar omdat die moeilijker was, want je had natuurlijk ook een rode auto nodig... krijg je van mij ook nog een stuurbondje om je auto. Ah, uh, oh, dat, dat heb ik altijd graag gewild. Oh, echt? Nou, ja. het kan allemaal niet op vandaag, uh, Evelien. <lacht> 33 jaar uit de ommen. Uh, dan heb ik nog één vraag ja. uh, aan je. Uh, doen we nog een rond of kappen we ermee? Ah, nog een ronde natuurlijk. Nee, dat was een strikvraag. We kappen ermee. Oh omdat... Zo Zometeen een nieuwe ronde van knok tegen de klok, anders gaat alles door elkaar lopen. Uh, oh ja, en dan was het wel heel erg uh, veel. Buinhoop eh, wordt het dan. Oké. Okay. Nou, uh, to <lacht> tot later. Doei. Doei doei.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 En think of me, zometeen Lady Gaga. En Knok. Knok tegen de klok. En een nieuwe ronde van Knok tegen de klok, want we zitten met z'n allen in de noedel. Fase, las ik de noedelfase. Dat is de tijd van de maand dat we de vriezer nog eens checken. Of de restjes uit de koelkast wegpikken. Want cijfers die vertellen ons dat rond de 20 ste van de maand de rekening een beetje begint te zuchten en te piepen en te kraken. En dan op de 23ste is dan meestal de bodem wel in zicht. En dan komt Knok tegen de klok om de hoek. En dat is maar goed ook, want sneller geld verdienen per seconde doe je echt nergens. Je hoeft zo meteen alleen maar stop te roepen en dan krijg je het laatst volledig uitgesproken geldbedrag. Even een goed voorbeeld van vorige week. 252 euro. Stop. Zo, wat een lekker bedrag, Gijs. Gefeliciteerd. Oh, wow, dankjewel. Zo, dus inderdaad een lekker bedrag. 252 euro. Wil je over 15 minuten nou knokken tegen de klok met me spelen en die klok helemaal leeg trekken? Stuur dan nu het woord klok. In de Q-music-app. Dan spreek ik je zo. Na het nieuws met Rebecca. Wat zit daarin? Nou, ik vertel je zo waar we ons het meest aan ergeren op de werkvloer. Deze voorjaarsvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open. Dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij, Batavia -stad. bij Transavia.